Een uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Criminelen verkleed als muzikanten van een mariachi-band hebben in Mexico's stad een bloedbad aangericht. Op de Plaza Garibaldi, een vooral bij toeristen populair plein, schoten ze vijf mensen dood en acht mensen raakten gewond. Het was op het plein extra druk vanwege een nationale feestdag. De daders gingen er op de motor vandoor. Volgens ooggetuigen speelden andere bands tijdens de aanslag gewoon door. Wat de aanleiding voor die aanslag was, is onduidelijk. In Mexico voeren drugsbendes al jarenlang een uiterst bloedige strijd. Werknemers in de zorg klagen dat ze veel te veel tijd kwijt zijn... aan het overtikken, printen of faxen van gegevens van patiënten. Dat moeten ze doen omdat de computersystemen van artsen... ziekenhuizen en apothekers niet goed met elkaar communiceren omdat gegevens handmatig moeten worden overgezet... worden er ook fouten gemaakt. Meer dan de helft van de ruim 700 zorgverleners die de NOS heeft benaderd... zei dat patiënten soms in gevaar komen... door de slecht communicerende ICT-systemen. Politie in Noorwegen is verder gegaan met de zoektocht naar de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. Hij werd op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in Bode. Afgelopen week werden spullen gevonden die vermoedelijk van Kamphuis zijn, zoals een opvouwbare kajak. De zoektocht is uitgebreid, er wordt nu ook met kleine bootjes gezocht op moeilijk bereikbare plekken. Simon Yates heeft de 73ste ronde van Spanje gewonnen. In de laatste etappe kwam zijn rode leiderstrui niet meer in gevaar. In de massasprint in Madrid versloeg Elia Viviani, onder andere Peter Sagan, en boekte zijn derde etappezege van deze Vuelta. Steven Kruiswijk haalde in het algemeen klassement net niet het podium. Hij werd vierde. Het weer vanavond en vannacht droog met soms opklaringen. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen overdag in het zuiden zonnig bij maximaal 25 graden. In het noorden kans op een lichte bui bij een graad of 21. Tot en met donderdag is het droog, vrij zonnig en warm na-zomerweer. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM.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 Wat zeg ik? 1298. God. Ja, dat heb je als je dyslexisch bent. Maar goed, 98, 1298. Mijn naam is Benneveugel en uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Weer vier nieuwe werken. Um, eens even kijken. Deep Sleep Volume nummer 1 van Seven. Um, daar gaan we mee beginnen. Dat is uh, hele fraaie muziek. Um, ja, je moet zelf maar even een oordeel uh, vinden. Uh, Oriel Vellen is het Daarna Ken Verheken Verheke uh, Klinkt een beetje Belgisch En die heeft een nieuw album gemaakt met, van Earth and Sky Is maar eens uh, Deep Sleep volume nummer 1 Verder um, Je kan natuurlijk De playlist kan je allemaal volgen Op peacefulradio.info En daar uh, Kan je ook het programma op terugluisteren veel uit de plezier. No,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 artists on peaceful radio. Please visit my website, ByronMetcalf.com. summer in the spring.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 my website www.purplepiano.com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 und das ist ein sehr temperamentvoller Tanz aus Mazedonien.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 Dente na uva, ao frio, a chuva, ao meu medo matinal, calor e amor, inverno tropical. As cartas do tempo, as contas do vento, na soma que inventa, teu sonho alimenta. A casa suspira, o rosto transpira.